Antilles, Sint Maarten, Sinterstatius en Saba bereiden zich voor op de orkaan Earl. Op Sint Maarten is een avondklok ingesteld. Na twaalf uur vannacht plaatselijke tijd mag niemand meer de straat op. Op alle eilanden zijn vandaag de scholen en winkels gesloten. Ook de vliegvelden zijn dicht. Via de radio worden de bewoners op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Orkaan Earl zal naar verwachting de komende 24 uur ten noorden van Sint Maarten passeren. De orkaan wint nog altijd aan kracht. Als de storm de Antilliaanse eilanden gepasseerd is, zal hij aanzwellen tot een zeer krachtige orkaan. En vooral Puerto Rico zal daar last van krijgen. De premier Balkenende heeft het programma van zijn werkbezoek aan de Antillen en Aruba aangepast vanwege de orkaan. Gisteren bezocht hij Sint Maarten, maar de premier vertrok eerder van het eiland en vloog naar Curaçao. De brandweer is vannacht op diverse plekken in Nederland bezig geweest met het opruimen van omgevallen bomen en afgerukte takken. Vooral in de kustprovincies waren er veel meldingen van stormschade. Op een industrieterrein in Voorburg waarden de dakplaten van een bedrijfspand en rondom het katshuis in Den Haag vielen enkele bomen om. Verder waren er verschillende meldingen van wateroverlast. Vooral in het midden van het land viel plaatselijk heel veel regen. In Sydney is de Fransman Alain Robert, ook wel bekend als Spider-Man, opnieuw gearresteerd... Robert beklimt ongezekerd hoge gebouwen. In Sydney was hij een kantoorgebouw van 57 verdiepingen opgeklommen. In 20 minuten was hij boven, waar hij meteen werd gearresteerd. Een jaar geleden werd hij ook al opgepakt in Sydney, toen hij een gebouw van 41 verdiepingen beklom. Robert heeft over de hele wereld hoge gebouwen beklommen. Onder andere het Empire State Building in New York, de Petronas Towers in Kuala Lumpur en de Eiffeltoren in Parijs. Met zijn acties wil hij aandacht vragen voor de opwarming van de aarde. Het weer buien met plaatselijk veel neerslag. Het blijft hard tot stormachtig waaien. minimaal rond 12 graden. Overdag blijven de buien in het oosten mogelijk met onweer. En dat wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zon zee, zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. En nu de nacht.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 Ergens in Frankrijk in de zon zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto ploog hier wacht bij uit de bocht. Zonder hem, zonder, zonder herman, herman, want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras, leest in dat deed dat die niet meer in leven.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 journey. Yeah.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 Everybody sees the wind blow